Volgens de SP moeten mensen die zorg nodig hebben... maar hopen dat hun gemeente daar ook echt geld voor wil uittrekken. Ook de PvdA is bezorgd, maar steunt de richting van de plannen... en zei dat een beetje optimisme geen kwaad kan. De VVD vindt de plannen nodig om Nederland sterker te maken. In 2020 sturen de Verenigde Staten een nieuw verkenningsvoertuig naar Mars. Dat heeft de ruimtevaartorganisatie NASA bekendgemaakt... De missie moet ervoor zorgen dat de Amerikanen hun koppositie behouden... als het gaat om het verkennen van Mars. Ook is het volgens de NASA een belangrijke stap... in de richting van een bemande missie rond 2030. Het doel van de nieuwe Marsverkenner is nog niet bekend. In het centrum van Leeuwarden is een jonge man neergeschoten... in de buurt. Hoe hij aan toe is, is nog niet bekend. Volgens de politie waren er drie of vier mannen... bij de schietpartij betrokken en is er niemand aangehouden...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 Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casaluna. Naar aanleiding van het eerste uur van vannacht... Eh, waarin we het hebben gehad over militante vrouwen... oftewel vrouwen verdacht van terroristische activiteiten... is mijn vraag voor dit uur aan u. Heeft u iemand in uw omgeving nou radicaal zien veranderen? Of is het u zelf misschien overkomen? Bent u zelf een geheel andere weg ingeslagen? Dan kunt u bellen 0800-1121... of een mailtje sturen naar casaluna.ncrv.nl. Is iemand in uw omgeving... Eh, onherkenbaar veranderd, ontspoord misschien, een totaal ander mens geworden. En natuurlijk, hoe kwam dat dan? Heeft dat te maken gehad met het geloof? Dat iemand een geloof is gaan aanhangen of iemand een geliefde heeft ontmoet... waardoor die totaal anders is geworden door een plotselinge carrière-switch... door macht die die heeft gekregen, door verkeerde vrienden of andere vrienden... of andere indrukwekkende gebeurtenissen in iemands leven? Hoe is iemand heel erg veranderd en, en wat heeft u daar van gevoeld of meegekregen? Heeft u er iets aan gedaan? Hoe is het nu met diegene? Een hoop vragen om te bespreken op basis van uw verhalen. 0800 1121 is het telefoonnummer dus. Of een mailtje naar casaluna.nchv.nl. Volgens mij is de pubertijd wel een beetje de periode... waarin dat het vaakst gebeurt. Dan zijn mensen natuurlijk op zoek naar hun identiteit... en gaan dan in één keer soms in ieder geval een hele andere kant op. Ik moet zeggen, ik was ook al een... Eindje op weg om een totaal andere Ghislaine te worden. Ik ging op mijn achttiende naar de toneelacademie in Maastricht. en kwam uit een uh, ja, toch wel heel beschermd milieutje. was echt zo'n uh, hockeymeisje. Nou, chargeer ik een beetje. Maar goed, dan kom je op de toneelschool en dan ruik je die vrijheid. Dus ik ging me in één keer heel anders kleden. Ik, vond, uh, ik wilde alleen maar zwarte kleding aan. Dat was dan heel stoer. Het bier vloeide rijkelijk, mag ik wel zeggen. Ik ben daar aardig wat kilootjes aangekomen. Omdat dat, ja, Limburg, de wereld van de toneelschool. Ik was er ook wel eentje van veel blowen en veel drinken. Nou, dat blowen, dat had ik niks mee verder. Uh, ik was ook eigenlijk alleen nog maar met mezelf bezig. Terwijl ik dat van andere mensen altijd een hele onhebbelijke gewoonte vind als ze dat doen. Kortom, mijn oude vrienden zagen me eigenlijk langzaam aan wel echt een ander mens worden. Nou heb ik achteraf gezien het geluk gehad dat mijn ouders op een gegeven moment zeiden van terugkomen en gaan studeren. Uh, dus toen werd ik gewoon weer mijn oude ik en Gewoon een sportief iemand die af en toe wel houdt van een wijntje... maar uh, zich niet te klem loopt te zuipen. En die ook houdt van kleurrijke kleding... in plaats van alleen maar zwarte pakjes. Dus dat is zo'n verhaal. Weet je, het is, ik ben gewoon weer wie ik was, maar... Het kan dan de andere kant op gaan. Ik hoorde het ook van iemand op de sportschool. Die stond op het punt om te gaan trouwen. Dat was helemaal fantastisch. En in één keer werd dat gecanceld. En wat was nou de trigger? De partner had een andere baan gekregen. In één keer veel meer verantwoordelijkheid. Werd daar op handen gedragen. Moest in één keer heel veel gaan reizen. En was daardoor eigenlijk onherkenbaar veranderd. Zelfs zo erg dat zijn eigen ouders niet meer wisten wie die was. En dat zorgt natuurlijk wel voor een hoop bezorgdheid. Maar dan zie je dus dat één ding in iemands leven... Zoals uh, Beatrice de Graaf, mijn gasten van vorige uur, zei... van een, een knik of een breuk of iets in de biografie van iemand... kan ertoe leiden dat iemand een totaal andere kant op gaat. Nou, een hoop verhalen, voorbeelden die ik geef in ieder geval... maar ik wil graag uw verhalen horen uit uw omgeving. 0800 1121 of mailen dus, dat kan ook kazaluna.ncv.nl. Sixpence non richer met kiss me. Heeft u zelf wel eens een hele andere weg ingeslagen? Of kent u iemand in uw omgeving die u enorm heeft zien veranderen? Dan uh, wil ik graag dat u belt. 0800 1121 is het telefoonnummer. Of een mailtje sturen naar kazaluna.ncrv.nl uh, We hebben het in het eerste uur gehad over uh, militante vrouwen... of gevaarlijke vrouwen, zoals het boek heet. Vrouwen die verdacht worden van terroristische activiteiten. Dat wil niet zeggen dat, dat ik u meteen in die hoek plaats hè, als, u, uh, als u belt. Want het hoeft niet een radicale verandering te zijn geweest... in de zin van fout, uh, extremistisch, mag uiteraard wel... maar dat is niet meteen dat als u nu belt dat u denkt... oh, dan zit ik gelijk in dat hoekje van dat ik, dat ik fout ben geworden... of de verkeerde kant op ben gegaan. Nee, het gaat erom dat er kennelijk iets is gebeurd... want uiteindelijk is er altijd een reden waarom mensen een bepaalde keuze maken... waardoor u het roer helemaal heeft omgegooid... of iemand in uw omgeving heeft gezien die daardoor heel erg veranderd is. Bellen dus 0800 1121. Ik maak gelijk even van de gelegenheid gebruik om uh, stiekem een beetje reclame te maken voor een uitzending die ik op eerste kerstdag ga maken. De nacht van eerste op tweede kerstdag. Dat is over een paar weken, ook op de dinsdagnacht. Dan gaan wij een mooie verhalen uitzending maken. Dat hebben we eigenlijk de afgelopen paar jaar al gedaan met de kerst. En dan hebben we een mooi thema. En op basis daarvan komen een aantal mensen die schuiven aan de kerstdis, zogezegd. En dan gaan we twee uur lang mooie muziek maken en verhalen vertellen. Dit keer is het thema Voor alles is een eerste keer. Nou, dat kan natuurlijk uh, alle kanten opgaan. En dat is ook precies de bedoeling. Ik heb in ieder geval aan tafel, aan de kersttafel... dan uh, op 25 december primatoloog Jan van Hoof. Verder uh, is er een hoop uh, muzikaal talent. Singer-songwriter Suzy Dexter is er. Een actrice, Manuska Zegelaar. Uh, dominee Evert Overeem. En een theatermaker, dat is ook een goede vriend van mijn René Broeders. Die speelt prachtig piano en neemt nog allemaal muzikanten mee. Dus dan gaan we twee uur lang verhalen vertellen aan elkaar. En u kunt uh, luisteren. Maar ook, uh, uw eigen verhaal insturen, als u dat zou willen. Het thema dus voor alles is een eerste keer. En of het nou gaat om uh, voor de eerste keer moeder worden. Want dat is mijzelf natuurlijk overkomen. En vandaar ook dat we in keer op de, de gedachten kwamen voor dit thema. Of de eerste baan die u heeft gevonden. Of de eerste lezing die u heeft gehouden. Of de eerste wedstrijd die u heeft gespeeld. Waar een prachtig verhaal aan zit. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Maak er een spannend verhaal van. Mail dat dan naar kazaluna.ncv.nl hem even preken of eigen parochie. Maar soms mag dat wel, toch? De Chambé, conta van história. D'un amor que nasceu hoje, entre um céu que cata en e Urubeira, soco pedra. Tanto história pan contabu, de força di sentimento, di coré d'un rabelado com ossinho de mineiro desamor che giunta peto pa tudo eternidade. tava uma história com certo melancolia tão flaucozek so daridinha cabo que caver ti tanto sobre filhos de atlântico com ti pedra tralicria de ses de terra tocar seu lugar na mundo mas e nós que cabo Mara Andrade met Storia Storia. Uw verhalen zijn meer dan welkom op 0800-1121. En vannacht hebben we het over mensen die radicaal veranderd zijn... en eens een hele andere weg in zijn geslagen... en daardoor misschien voor de omgeving onherkenbaar zijn geworden. Dat kan in negatieve zin zijn, maar dat kan zeker ook in positieve zin zijn. En het laatste is volgens mij het geval bij Jan. Jan, goedenacht. Ja, goeiedag. Hallo. Allereerst mijn complimenten voor je presentatie. Oh, nou, dank Zowel wel. op de televisie als op de radio. Kijk, Dat zijn leuke dingen om te horen. Dank u. Nou, nou dat is ook een onderdeel van de verandering die ik heb ondergaan. Uh, vertel. Het positieve zien in mijn medemens. En het is ontstaan in 2010 door een zware hartoperatie. En door een ervaring die ik met mijn vriendin heb opgedaan... die hals over kop uit Nepal moest komen... om haar vriend uh, op het, bij de crematie te zijn. En daar haar kracht in te hebben gezien hoe zij dat allemaal georganiseerd heeft om hier naartoe te komen. Want je vertelt een, een hoop dingen. Uh, uh, die, eerst, eerst over jouzelf, je eigen hartoperatie. Wat, wat was daarmee aan de hand? Nou, ik had een lekkend hartklepje wat ik al twintig jaar had, dat ineens op uh, ontdekking kwam door een knieoperatie. En dat moest eerst gebeuren. En dat heeft toch heel veel impact op mij gehad. Anders kijken naar dingen toe. Dat je in één keer bewuster in het leven komt te staan. Dat was ik al, want ik heb mijn vrouw al vrij jong verloren. Maar oh ja. dit had toch wel veel, veel meer impact dan ik dacht. Uh, gedacht. Ik zit even te twijfelen, Jan, want ik wil heel graag jouw verhaal goed kunnen horen. En het geluid valt iedere keer heel eventjes weg. Dus ik zit te ja, denken of het zin heeft om jou... Het uh, even... ligt aan mijn telefoon van JPC. Oh, oké. Okay. Dus het heeft geen zin om je opnieuw te bellen, zeg maar. <laughs> Nou, dan gaan, we, dan gaan we gewoon door. Zo goed en zo kwaad als het, uh, als het kan. Jou, ja. Daarna kwam jouw vriendin uit Nepal, vertelde je. Ja, nou, ik heb gezien wat een enorme... Zij heeft ontwikkeld om op tijd hier terug te gaan komen in Nederland. Om op tijd te zijn waar de informatie van haar eh, vroege uh, relatie... Ja. waar ik ook heel veel bewondering door heb gekregen... en anders ben gaan kijken naar haar toe. Want daar is... zijn jullie met elkaar in contact gekomen ook? Nee, we hadden al een heel jaar contact. Maar ik ben okay. anders gaan kijken naar haar toe. In, okay. in, in positieve zin, allemaal. Ja, ja. Daar gaat het om. Ja, ik vind dat mooi, juist. Dat een positief van en, op... en per 1 januari heb ik hier in huis gezegd: er komt hier geen tijd meer binnen, alleen maar positiviteit. Aha. En, lukt en dat is heel veel geholpen naar de mensen die, die, die bij mij dus op, uh, op bezoek kwamen. Merk je dat ze anders weggaan? Eh. Uh, ze komen anders binnen. Ze komen binnen met heel veel vragen. Ze komen binnen met dat we een hele goede contact hebben aan tafel. Ja. Ze gaan ook vaak heel blij weg. Maar is het, het ook heeft... niet iets wat je wat druk legt, zit ik te denken? Als je weet van, ik, ik, ik mag niet negatief zijn. Nee, nee, het gaat zo vanzelfsprekend. En het geeft zoveel rust en ontspanning. Ja. Ik heb totaal geen druk. Het gaat gewoon van, van, vanzelf. Maar dan zit ik te denken waar in Nederland nu veel over gesproken wordt, uh, die jongens die de grensrechter uh, ja. getrapt hebben, waardoor die is overleden. Ho ja. Hoe praat je daar dan niet over? Of hoe ga je daar dan mee om? Nou, ik ga er zo mee om dat ik uh, een al ontzettend ser aan de manier waarop Paul en Witteman zit die mensen dus daarop interviewen. Ja. Want ik weet zeker dat al die mensen die daarmee bezig zijn in, in die vroege wereld daar in een positieve zin mee bezig zijn. Maar dan heb jij dus wel negatieve gedachten daarover. Nou, negativiteit ontstaat op de manier waarop mensen dus uh, uh, benaderd worden. En dat zou ik dus graag in positieve zin willen zien. Oké. Okay. Daar en... gaat het om. En, en in... ik denk, als je de mensen positief uh, uh, benadert, ook in interviews... maar ook in mensen dus aanspreken... Ja. Ik heb het hier ook meegemaakt met jongeren. De manier waarop je dan positief naar de jongens toe gaat... Dat ze heel anders op jou reageren dan dat je negatief naar ze toe komt. Ja, dat geloof ik wel. Dat is ook wat je zelf uitstraalt. Ja, ja. inderdaad. Ja. Maar is je, jouw vriendin is die ook echt veranderd? Nou, die is doordat ik dus anders ben. Hoe zou ik Haar anders dan vroeger. Is ja. zij dus ook heel in positieve zin uh, veranderd. Want wat deed jij vroeger uh, bij haar, of wat zei je tegen haar, wat je nu nooit meer zal doen? Ik reageer altijd vrij agressief als dingen dus, uh, uitgesproken werden... die mij dus zeer deden. Ja. En dat denk ik op een manier die niet leuk was. Dat zie ik nu achteraf best in. En nu zeg ik het op een vragende manier... waarom zij dit soort dingen zo tegen me zegt. Okay. En dat, dat helpt enorm veel. En, en is... ik merk ook mensen die... Uh, die uh, waar ik vroeger dus soms agressief op reageerde... en dat op een andere manier doe... dat het je dan een hele andere teruggave krijgt. Ja. En krijg je dat ook terug van mensen? Dat ze zeggen, joh, jammer, ben jij veranderd? Ja, dat heb ik zeker gehoord al. Ja? Mensen die me al lang kennen, die zeggen dat inderdaad... je bent veel rustiger geworden, veel vriendelijker, veel begrijpender. En dat zeg ik niet om mezelf nou even op een voetstuk te zetten, hoor. En nee, zo komt ik, het ook niet over. Ik zeg het alleen maar om mensen daarin te helpen... Hè? dat als je op die manier de zaak anders gaat bekijken... Hè? dat het voor jezelf ontzettend veel positiviteit oplevert... Ja. Moet je er nu nog aan denken dat je zo wilt zijn, of is het inmiddels gewoon geworden wie je bent? Nou, ik, ik zie nu best wel in hoe ik op sommige gebieden naar andere mensen toch op een lullige manier overgekomen ben, ja. ja. ja. Dat zie ik nu achteraf wel in, ja. Okay. Nou, ik dat vind... probeer je dus gewoon goed te maken door nu op een andere manier naar mensen te kijken ja. en te voelen. En dat gebeurt om je heen, heeft dat dus ook effect? Ja, ja. ja. je krijgt ja. het echt automatisch terug. Ja. En hoe, doen als... hoe, hoe reageren die hangjongeren dan, wat je, waar je net over had? Oh, het is zo, die gooien dan wat troep daar op de grond neer. En ik heb achter mijn huis heb ik een container staan. Ja. En dat loopt ongeveer 10 minuten waar zij vandaan zitten. En dan zeg ik, jongens, als jullie de volgende keer dat gewoon bij mij achter de container gooien... dan is dat uh, opgeruimd. En ik merk dan in die container dat er inderdaad die zakje chips en zo liggen. Oké, okay. je maakt er verder ah. geen big deal van. Nee, helemaal nee. niet. Nee, hoor. Ik laat ze gewoon verder vrij erin. Ja. En als Vondig. het dan nog ligt, dan raap ik, ik het zelf op. Ja. Oké, okay, dat, dat vind je ook niet, uh, niet erg. Geen punt, nee. Nee. Nou, Jan, dank je wel voor het ja. verhaal. Ik vind het fijn dat ik het even heb mogen zeggen tegen je. Nou ja, ik ook. Is, fijne dat, avond. is dat ook iets wat je dan nu voorneemt? Dat je, waar je dan over nadenkt van hoe kan ik bij iedereen iets positiefs... Uh, van iedereen iets positiefs maken ja. of iedereen iets positiefs meegeven er helemaal niet meer over na te denken, het ont, ontstaat gewoon. Precies, oké, okay. nee, daar was ik wel benieuwd naar. Of het ja. dingen zijn die je uh, zegt van, ik moet iemand een positieve vibe geven. Dus... Nee, en je wordt er ontzettend vrolijk van en ontzettend ja. blij van ook. Ja. Nou. En, en Ook als je op straat loopt, hè, het haalt ook zo uit dat de mensen die je soms helemaal niet kent ook heel vriendelijk naar je glimlachen. <laughs> ja, dat is gewoon zo. Misschien gaan andere mensen het ook eens proberen, joh. Het zou leuk zijn. Ik hoop het echt voor <laughs> ja. iedereen. Jan, hartstikke bedankt, hè. Ja hoor, en fijne nacht nog. Dankjewel, hetzelfde. Dag. Dag hoor. Eens even kijken, wie hebben we aan de telefoon? Peter? Ja, helemaal. Kijk eens aan. Ik ben erg benieuwd naar jouw verhaal. Ben jij zelf uh, een, een radicale omslag gemaakt? Of iemand uit de omgeving? Nee, uh, iemand uit mijn omgeving. Mijn zoon. Je zoon? Ja. Je zoon. En wat, hoe is hij veranderd, of hoe was hij en hoe is het nu? Nou, het was eerst zeg maar een jongen van uh, heel veel uitgaan, bier drinken, meisjes. Ja? Om de, om de haven klappen en aan de meisjes zo, en toen was hij uh, in uh, dienst gegaan. Ja? Voor de rode beret, maar dat ging niet helemaal goed, want hij was uh, ingedeeld zeg maar voor cluster 1, maar uh, ja. Daar hadden ze maar twee, drie man van nodig van die 180 man. En toen ben voor cluster vier. En dan word je gewoon als voetvolk gebruikt. Oké, okay, want even nog voor mij. Ik zit en ben daar niet helemaal in thuis. De rode barretten. wat is dat? We doen niet. Ja, de rode baretten is een afdeling... Uh, die worden heel veel uitgezonden en zo, die jongens. Dat is wel het stevige werk, zeg maar. Ja. En, uh, maar hij zocht gewoon iets in het leven naar, naar iets anders. Ja. Maar... Toen is hij daar uitgestapt en uh, toen is hij naar, uh, naar de Commandos gegaan, of daar zou hij naartoe gaan, ook niet goed. Toen ging hij uh, met een groepje mensen mee naar Albanië om een uh, radiostation te bouwen van de Wereldzendingorganisatie. Uh, ja? Ja? En ja, daar liefde ze ook uh, wel eens uh, s'avonds zaterdag te praten en ook heel veel over de Bijbel te praten en zo. En toen is hij gewoon aangeraakt. En jo, er is meer als in de wereld, alleen, als alleen maar werken en geld verzamelen. En jij, uh, ja, je, ja, moet ik het zeggen. Dat weet ik niet. maar... Bezig zijn hij... met de materialistische zaken, is dat meer? Ja, ja, ja, de materialistische kant ook, zeg maar. Ja. Maar en toen is hij toch aangeraakt. En, uh, en toen is hij, zegt hij, nou, ik wil wat voor de mensen gaan doen. Okay. Ik, wil, ik wil de mensen het grote nieuws vertellen van de heer, weet je wel. Dat hij er ook voor iedereen is en zo. En, en hoe stond jij daar toen in? Waar, waar je was, ben je nou, gelovig van huis uit? Ja, wij zijn zelf ook wel een beetje wel gelovig. Maar niet heel erg. Nou, we waren eerst eigenlijk van de een beetje traditionele kant, zeg maar. ja. Maar uh, ja, hij gaat meer de. Ja, de. Hoe moet ik zeggen? De evangelische kant op. Echt het, het verhaal willen verkondigen. Ja, echt mm -hmm. het verhaal willen verkondigen en zo. En echt zoals het ook in de Bijbel staat en zo. En niet zoals uh, een weetje hier en hier. Allemaal wetjes en verplichtingen en zo. Maar gewoon de evangelische kant op. En daar, toen is hij naar de school gegaan in uh, Epe Heerde. Ja. Voor een, een toerustingsschool is dat voor de evangelisatie. En toen had hij een vervolgcursus gedaan in Noorwegen. En toen is hij, zeg maar, uh, hij is ook een paar keer uitgezonden geweest naar Indonesië. Ja? En, en, zo, en zo is hij helemaal die andere kant op gegaan. En nu is hij, uh, ja, uh, zendeling evangelist in uh, Berlijn. Oh, echt waar? Is zit nu in Berlijn? Ja. Ja. En... en hij woont, hij woont daar uh, met zijn vrouw. Ja. Gewo gewoon in zo'n, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Zo'n uh, Amorfletch en heel veel werkelozen. Heel uh, een Het geloof daar, zeg maar, het christelijke geloof of wat dan ook, is met 0,2% bij jullie. Heel laag. Dus hij heeft werk te verrichten daar. Ja. ja. Maar, maar Peter, hoe was dat voor jou om hem zo te zien veranderen? Ja, kijk, zelf ben ik ook heel veel in mijn geloof veranderd of zo, zeg maar. Dan meer evangelistisch geworden. Door hem? Of tenminste. Ja, ook door hem wel. En uh, ook heel anders er naartoe gaan zitten kijken en zo. Kijk, maar eerst was het ook een jongen van maar werken en geld verdienen en. Uh, en waar doe je dat zorgen? En dan? alle lof. Ja. ja? En uh, gewoon, uh, ja, het materialistische van de, van de wereld en ja. zich opnemen en je eigen niet bezighouden met andere mensen. Ja. Kijk, en dat doet hij nou wel, nou houdt hij zijn eigen gewoon, ja, eh, jongerenkringen zijn ze aan het oprichten en zijn vrouw die is met meisjes bezig die, eh, zeg maar, eh, jonge vrouwen die zwanger zijn geworden. En eh, ja, en daar praten ze dan mee en die proberen ze te bemoedigen in het leven. Oké. Okay. Zeg, en, en herken je hem nog terug? Of zeg je, eigenlijk is hij echt onherkenbaar veranderd? in wezen is hij uh, hetzelfde gebleven. Alleen ja, zijn levensdoel is heel anders geworden. Ja. Maar daardoor staat hij dus wel heel anders in het leven. Ja, hij is dat, in dat opzicht staat hij wel heel anders in het ja. leven. Ja. En hij heeft dus zijn omgeving grotendeels meegenomen. Want jij bent ook anders uh, ja. in het leven komen te staan daardoor. Ja, en hij had een, een hele goede vriendenkring, Ja. en toch nadat hij zo veranderd is, heeft hij die vriendenkring wel gehouden. Oh toch wel? Ja, want ze hebben altijd nog contact met hem of ze doen heel veel uh, skypen en zo. Ze hebben niet zoiets van jeetje, die is wel heel erg in de heer geraakt, daar uh, hebben we niet zoveel behoefte meer aan. Ja, nou één of twee of zo, die zijn er wel een beetje afgevallen, maar... Ja. Het was een groep van acht man zo'n beetje, en er zijn er toch altijd nog een stuk of zes, zeven over. En als ze terugkomen in Nederland, dan komen ze altijd bij ons samen thuis. Dan komen ze samen, of ze gaan ergens samen naartoe of ze gaan samen wat drinken. En dan wordt het toch, in ieder geval blijven ze gezellig bij elkaar. Ja, en dan zijn ze, wel, dan zijn ze ook gewoon gezellig bij elkaar, ja. maar toch heel anders dan dat je normaal in een groep, want dan is het vaak, uh, ja... Uh, heel veel bier erin of zo, en we zien wel waar we stranden. Ja, zoals die dus vroeger was. Duidelijk ja. verhaal, Peter. Wanneer ga je ja. weer naar Berlijn toe? Uh, dat zal wel uh, volgend jaar worden. Ja? <laughs> ja, want uh, zijn vrouw is zwanger, dus... Uh... Oh. dan word je voor het eerst opa? Ja, voor deze keer. Nou, dan verandert je leven ook weer volgens mij. Ja, dat zeggen ze. Maar we bekijken het nog wel. Wow. Het nog niet. Lekker nuchter blijven, hè, eronder. Ja, we zijn al anders. <laughs> ja, dat, <laughs> dat dacht we. ik wel. Wacht maar tot je dat kleine schepsel in je arm hebt. Dan, uh, dan, ja. dan, dan spreken we elkaar nog een keertje. Ja, denk ik wel. Peter, bedankt voor het bellen. Ja, bedankt voor het programma. Een fijne ik nacht. Ik is er altijd naar dat ik in de nacht zit. Ach, goed zo. Blijven doen ook. Oké. Okay. Oké, okay, dag hoor. Doei. Peter was dat over zijn zoon, maar misschien dus ook nog... zijn eigen veranderingen die er gaan komen. 0800-1121 is het telefoonnummer. Uh, we hebben het vannacht over of u mensen wel eens radicaal heeft zien veranderen... of zelf een hele andere weg in bent geslagen. Uh, vaak gebeurt er iets in iemands leven waardoor je dat doet. We hadden al Jan, die vertelde ook over een operatie. Onder meer aan zijn hart. Peter die dus vertelde dat zijn zoon in Albanië was om daar radiostations op te bouwen... en uh, nou ja, door de gesprekken die hij daar had, anders in het leven kwam te staan... Aanleiding is het boek wat ik um, het eerste uur heb besproken met Beatrice de Graaf. Zij is hoogleraar uh, conflict en veiligheid en houdt zich bezig met terrorisme. En we hadden het over tien portretten van tien vrouwen... die verdacht worden van terroristische activiteiten. En ook een aantal um, uh, Nederlandse vrouwen. Tanja Nijmeijer kent iedereen wel. Maar uh, voorheen uh, bekende vrouwen zijn Ulrike Meinhof in, uh, in Duitsland. Angela Davis hadden we het over. Echt een vrijheidsstrijdster om op te komen voor de zwarte. En dat was een beetje het verhaal dat zij van mensen veranderen dan, slaan een bepaalde weg in. En ik ben ook wel benieuwd, heeft u daar begrip voor? Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Dat je, uh, vaak is het in de studententijd of in de puberteit dat je in een keer een andere kant op gaat. In de jaren zeventig was het natuurlijk vooral meer de linkerkant op, hè. Mensen linksactivistisch werden, dat er veel begrip voor was. Uh, kunt u zich dat voorstellen? Heeft u het zelf wel eens overwogen, maar toch niet aangedurfd om een bepaalde kant op te gaan met uw leven? Dan kunt u dus bellen 0800-1121. Uh, mailen kan ook nog steeds, uh, luna.ncrv.nl Ik kan me voorstellen dat het vaak zijn het levensverhalen Dus dat het een beetje lang is om te mailen. Maar het mag uiteraard wel dus. En dan is het telefoonnummer 0800-1121.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 Everybody's here from the human race. When they lift you up when you're feeling down. That's why I love is rolling close to time. That's why love Is met Rollercoaster Town van Garland Jeffries. Radicale veranderingen in iemands leven, daar hebben we het over. Met telefoonnummer 0800 1121. Ruud, nacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ik heb een radicale uh, verandering in mijn leven. Naar nou, wat ik allemaal meegemaakt heb. Uh, oh jee. Ik zal even de radio wat zachter ja, doen. Ja, dat is sowieso te... handig. Ja, ja oké. Ik... Prima, loopt ermee. Nee, even ik, dacht, ik heb. Uh, moet ik heb even altijd helemaal in uitzetten. Ruud? Heb... Ja, ik heb hem helemaal uitgezet. Oh, Oké, okay. okay, prima. Ik heb altijd in het scheepvaart gewerkt. Ik heb uh, veel in Zuid-Amerika gewerkt. Ik ben met een Zuid-Amerikaanse vrouw getrouwd geweest en zo. Ja. Daar zijn we naar Nederland gekomen omdat mijn uh, AOW, mijn pensioen, dat werd allemaal gekort en zo hebben we hier gewoond. Ja. Toen is ze, uh, zeg maar, uh, hier ziek geworden. En in, uh, binnen drie maanden is ze overleden. Wow. Jeetje. Uh, in Eindhoven in het ziekenhuis geweest, in Brazilië, allemaal gebeurd. Nu ben ik teruggekomen naar Nederland. Dat is de grootste fout die ik in mijn leven gemaakt heb. Want? Uh, hier, ik leg alleen maar overhoop met uh, instanties. Ik heb ook mijn dochtertje meegenomen. Dat kind is 15 jaar. Ja. Ik ben nou bezig met instanties om kinderbijslag. Ze heeft een Nederlandse nationaliteit. Waar ik hier ziek van word, is die bureaucratie hier in Nederland. Maar, wat... En ik zeg, het, ik zeg te wachten tot ik 65 ben, dan is het eerste vliegtuig... is voor mij om hier weg te wezen. Maar wat heeft, in hoeverre heeft het je dan nu... wat is dan de radicale verandering? Is dat dat je terug bent gekomen naar Nederland... Ja, dat ik terug ben gekomen naar Nederland en dat, dat het zo bureaucratisch hier geworden is. Ja, oh, dus eigenlijk is, het land, is Nederland heel erg veranderd, vind jij? Ja, heel, heel erg veranderd, zeg maar. Ook uh, mijn leven hier zo. Dat, dat, het is niet meer zo als vroeger. Nee. Maar dat Het is allemaal. Ja? Zo eh, ja, Ik ben er een rasechte haagenees. Eh, ja, eh, vroeger, eh, het was allemaal anders. Ik ken het niet meer terug. Ik heb negen jaar in het buitenland gewoond dan in, in Zuid-Amerika. Ja. Ik ken het niet meer terug. En het wordt steeds erger hier. Weet je wat het, het, het, het gekke is nu? Ik dacht, jij belde en je vertelt over... mijn vrouw is binnen drie maanden overleden. En ik dacht, dat, dat heeft jou een ander mens gemaakt. Maar... Heeft mij ook een ander mens gemaakt? Ik eh, ja, eh, ik. Alles, alles wat Nederland is, echt, ik, ik meen het, ik wil... En, ja, dan zeggen ze wel, ja, je bent... Ik vind Nederland, dat is een goed land voor buitenlanders. Maar Nederlanders, die moeten er, de, de bullen pakken en wegwezen. Okay. meen ik echt. Hm. Ja, ik heb het nog redelijk naar mijn zin, moet ik zeggen. Maar, maar dat is, het gaat dan meer over ook hoe een land veranderd is... En, uh, en wat jou daarin mee heeft genomen. Maar wanneer word je 65? Ja, wat, me, wat zeg je? Wanneer word je 65? Ik heb nog anderhalf jaar te gaan en uh, ik zeg het, ik zit nu wel op de goedkope tickets te kijken en om weg te wezen. Nou, dan wens ik jou in, in Brazilië in ieder geval, of het waar is het in Brazilië? Uh, maakt me niet uit waar ik zit. Ik heb uh, geleefd uh, jaren in Rio de Janeiro gewoond. Nou, misschien, hey, misschien ken ik daar nog de Olympische Spelen of uh, ja. weet ik wat oh. meemaken. Dus dan kan ik het Nederlands team nog zien. Kijk. Dan hebben we toch een positieve afsluiter. Dankjewel, Ruud, voor het Zonde bellen. een positieve. <laughs> Bedankt, hè. Dag Oké, okay. hoi. Meneer Groenberg, goedenacht. Goedenacht, uh, mevrouw Gilana. Goedenacht, Nederland. Hallo. Waar belt u vandaan? Ik, ik, ik, ik, ik, ik zou die meneer alvast adviseren in Suriname. Wat zegt u? In Suriname? Die, die meneer van daarnet zou ik Suriname adviseren. Want daar woont u zelf? Ja. Ik heb het vroeger gewoond, ja. Oké. Okay. Maar ah, misschien, misschien dat ik in de toekomst uh, weer daar ga wonen, ja. Want waar belt u nu vandaan? Ik bel vanuit Amsterdam. Oh, het klinkt echt waar alsof ik, u aan de andere kant van de, al, de wereld, uh, wereld wat zit. Wat zegt u? Het klinkt bijna alsof u aan de andere kant van de wereld zit. Oh, dat, dat, dat zou aan mijn telefoon kunnen liggen. Ook UPC, of niet? Nee, KPN. Oh, KPN. <laughs> het is allemaal gewoon verrot tegenwoordig. Ja, als het ja, is ja, allemaal één pot <laughs> Maar vertel eens, waar zit de verandering in bij u? Of in de ja, omgeving? Dus, uh, nou, de verandering is ja eigenlijk wel ook bij mij. Maar de, ik heb de, de laatste jaren heb ik veel veranderingen om me heen gezien. Vooral, vooral wat, wat, wat betreft Surinamers, Surinaamse Nederlanders. Vooral met, uh, met, met, met zaken die zich in Suriname hebben afgespeeld, die zich nu afspelen. Dat Surinamers onderling in Nederland, niet allemaal natuurlijk, maar een hele, hele grote groep. Ja, dat mensen zo radicaal ten opzichte van elkaar zijn veranderd. En, en probeer het eens mensen... te omschrijven hoe dan? Met voorbeelden? Nou, bijvoorbeeld... Uh, er zijn mensen die praten niet meer met elkaar... vanwege, uh, vanwege de regering in Suriname... vanwege uh, de president... vanwege dingen die gebeurd zijn. Nou ja, natuurlijk... Uh, de decembermoorden de... bedoelt u dan? Wat zegt u? De decembermoorden. Onder andere, ja. Ander andere. Maar, maar ook, uh, ook dingen die gebeurd zijn... Uh, in, in, de, in de periode uh, 80, 87 dingen die gebeurd zijn... In, in het binnenland, dingen die gebeurd zijn met burgers, uh, weet u, heel veel dingen. Want de decembermoorden, dat is niet alleen het, het, het, het, misschien, is misschien het hoogtepunt, ja, ja. maar er is veel meer gebeurd. En, en natuurlijk, iedereen mag een mening over een bepaald ding hebben, maar je ziet dat, dat het uh, helemaal is, is doorgeschoten. Mensen mensen praten niet meer tot elkaar, mensen zijn radicaal ten opzichte van elkaar veranderd, vijandschap, terwijl ik zelf zoiets heb van ja, je mag wel, dat, dat mag er zijn, maar op een gegeven moment moet je toch weer naar elkaar komen, tot elkaar komen en samen met elkaar kijken van ja, ja. hoe overwinnen we dit, hè? want uh, en dat, dat vind ik persoonlijk jammer. Dus, Misschien is dit programma een goed programma en, en mee bijdragen daarin. Om ja, die mensen toch een beetje, een beetje te porren van... ja, ik, ik begrijp jullie wel, want iedereen heeft vanuit zijn eigen visie... vanuit zijn eigen standpunt gelijk. Maar, dat, dat, maar is het dan, meneer Groenberg, zijn het echt gewoon de voorstanders... en tegenstanders van deze Boutersen die elkaar, doordat hij nu in het zadel zit... het licht in de ogen niet zien? Niet gunnen? Ja, dat... Ja, dat, is, uh, dat, uh, dat wordt eigenlijk uh, zo, zo gebracht, ja, ja. maar, er zijn, maar er, zijn ook, uh, er zijn ook andere dingen, mensen die bijvoorbeeld vanwege het feit dat ze niet uh, terug kunnen naar Suriname, vanwege ze, ja, ik ken mensen die zeggen, ja, ik ga nooit meer naar Suriname zolang uh, de heer Bouters naar president is, ja. Ja, er zijn uh, dus, dus, dus heel, heel, heel veel dingen, maar goed, het wordt toegespitst uh, daarop, ik, ik begrijp dat allemaal. Maar, goed, uh, maar het splijt van, echt de Surinaamse gemeenschap hier in Nederland. Ja, heel heel erg. Ja. En dat is uh, dat, dat, dat vind ik ook als, als uh, Surinaamse Nederlander. Ja, vind ik dat uh, jammer, vind ik dat spijtig. Nee. Maar, maar gaat u zelf het bleef... gesprek aan? Wat zegt u? Gaat u zelf? Probeert u zelf nog het gesprek aan te gaan? Ja, natuurlijk. Bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld dit programma. Nu maak ik uh, dankbaar gebruik van deze gelegenheid. Ja, nee, begrijp ik. Maar met, met, met uw buren, bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk. Kijk, natuurlijk. Ik, ja. ik, ik, ik, ik kom mensen tegen die een andere mening hebben dan ik. Maar ik probeer zoveel mogelijk dat mijn mening en de mening van de anderen. dat, dat van beide kanten dat gerespecteerd wordt. Maar, maar dat we niet. Uit elkaar gaan. Ja, dat, dat, dat er geen, geen, geen radicale verandering uh, ten opzichte van hoe het gezamenlijk vroeger was, dat dat, dat, dat gebeurt. In negatieve Weet zin wat, dus. Ik ja. zelf vind dat dat niet hoeft. Nee. Maar er zijn andere mensen die daar geen rekening mee houden. Ja, natuurlijk, dat recht hebben ze. Ja. Maar ik vind het erg. Ik vind het heel erg. Nou, ik vind fijn dat u gebeld heeft. En wellicht hebben ze het gehoord. En komen ze ja. morgen allemaal even op de koffie bij u? Dat zou mooi zijn, hè? Ja, en, en, en dat uh, dit uh, dat, uh, dat kleine gedeelte, uh, kleine, deze kleine mogelijkheid, een uh, uh, uh, bijdrage mag leveren. Dat de mensen, ze mogen hun vrije mening hebben. Ze mogen verschillen van ideeën, maar niet uit elkaar. Blijf in gesprek. verder en ik blijf genieten van uw programma. Dank u wel. Dag meneer Goeienheim. Dag, dag. Hanna, goeiedag. Ja, Hallo. hallo. Ik heb ook een omslag en een verandering meegemaakt in mijn leven. Ik ben benieuwd. Nou, dat is heel lang geleden. Toen zat mijn, uh, mijn dochtertje op uh, een christelijke school. Ja. Yeah. En die werd op een gegeven moment heel erg verdrietig. Ze at niet meer, ze sliep niet meer. Ik zeg tegen haar, hey, wat is er met jou aan de hand? Ik kan niks verzinnen. Er was niks in het gezin. Zegt ze, oh mama, het is zo erg. Als jij doodgaat, dan ga je naar de hel. Oh. Ik zeg, wat zeg je nou? Ja, zeg, ik zeg, wie zegt dat? Nou, de, de meneer op school. Ik zeg, hoe weet u dat? Nou, dat weet je omdat je niet gedoopt bent. En omdat je niet bidt voor het eten en dank zegt voor het eten. Oké. Okay. Ik zeg, nou, liever. Uh, dan weet die meneer meer dan ik, dan ik over mezelf... Ik zeg, ik ga het uitzoeken. Ja, ga jij maar lekker slapen. Ja. Dus ik heb de volgende ochtend gelijk naar die school gebeld. Ik zeg, jongens, je moet afgelopen zijn, hè. Met die kinderen zo bang te maken. Ja. Maar goed, ik ben wel op zoektocht gegaan. Ik denk, dat wil ik zelf ook ontdekken, natuurlijk. Dus uh, ik weet dat ik niet naar de hel ga. nee. Nee, hoe ben je daar dan achtergekomen? Ja. Daar ben ik toch wel benieuwd naar, natuurlijk. Ja. Kijk, ik denk ook van, waarom eh, maken ze kinderen bang? Ja. Ja? En ik had ook wel eens iemand zien sterven of bij sterven geweest. We zijn zo bang, we zijn zo bang, want we gaan naar, misschien naar de hel. Mm -hmm. Ik denk, is toch te gek voor woorden. Dit kan toch niet meer bestaan. Ja, anno uh, 1980 of zoiets. Mm -hmm. Maar goed, toen ben ik dus uh, spirituele cursussen gaan volgen. En uh, ik ben ook wel bij verschillende kerken geweest. En die begonnen gelijk. Jij bent zondig. Jij bent zondig. Je bent schuldig. Ik denk, nou, hier tuin ik niet in. En toen? Nou, <laughs> nou ik, ik heb gewoon uit ervaring eh, dat er leven na de dood is. Maar goed, dus je, je gaat sowieso al niet dood. Maar nou, op het moment ben ik bezig en misschien wel heel interessant. En dat is een boek en dat heet De Cursus ja. in Wonderen. Oké. Okay. En, en de kortweg en, komt het daarop neer, dat? Nou, dat, die cursus die beweert zo in eerste instantie, dat je niet schuldig en niet zondig bent, dat je heilig bent. Want je komt uit de bron. Kijk. Alleen onze ego's, die maken fouten, ja, ja. dan... vergissingen. En die kunnen gecorrigeerd worden. Maar hoe heeft het nou, nou, jouw leven dan concreet, Hanna, veranderd? Want... Wat zeg je? Hoe, hoe heeft dat dan jouw dagelijks leven, jouw dagelijks functioneren veranderd? Uh, um, ik ben zelf niet bang meer. Want dat was je ook? Ja, dat word je dan toch wel. Ja. ja, ik weet niet, omdat jij zei ik ga zelf zoeken. Dan had ik het idee, jij liet het van je ja, dus, ja, Nee, ja, mensen probeerden mij ook bang te maken, ja. toch? Ik ben niet bang meer. En daardoor sta je dus. opener in het leven? Open geest. Mm -hmm. Niet veroordelen, niet oordelen. Alles met liefde en in dankbaarheid en zachtmoedigheid benaderen. En lukt dat ook altijd? Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, nee, omdat natuurlijk, we hadden het helemaal aan het begin met Jan erover, hè, die ook zei heel positief. En toen hadden we het even over die grensrechten die uh, doodgeslagen was. Ja. Dat je dan denkt, ja, soms zijn er omstandigheden en gebeurtenissen in, in de wereld waardoor je. Misschien niet altijd even zo positief en vrij kunt denken. Maar dat ja, gaat jou goed de, af. Nee, dit zijn de ego's, hè? Ja. Het zijn alleen maar ego's. Hm. En dat kun je dan als, als je, je begint, Als je begint... Ja, kijk, die moeten gecorrigeerd worden natuurlijk. Ja. Ja. Het valt niet goed te praten. Maar die kun je corrigeren. Als iedereen elkaar nou ziet als... Uh, komend vanuit één bron... ben je allemaal gelijk. Je bent allemaal ellig... Dus dan is er toch geen oorlog meer. Ja, het, zou, het klinkt zo eenvoudig, hè? Op die manier. Het is eenvoudig. Ja. Nou, kijk zo. Misschien als iedereen het overneemt, Hanna. er in ieder geval geen bonden. angst meer. De cursus in band. Ja, ik heb hem gehoord. Hij staat genoteerd, denk ik, bij de mensen die het willen lezen. Dankjewel, je Hanna. Het boek kun je kopen. Graag gedaan. En een fijne nacht. Veel liefde. Dag hoor. Dag. Raymond heeft ook gebeld met 0801121. 1121 eh. Hallo. We zijn er. Vertel. Ja, um, nou, uh, Gaat het over iemand in de omgeving? Of over een eigen verandering? Nee, over een uh, radicale verandering in mijn eigen leven. Oké. Okay. Ik was uh, tot 20, 22 jaar voorzitter of uh, gezond. Ja. En nou, toen openbare zich TWC... Uh, maar die heeft mij uh, hersenviesontsteking veroorzaakt. Oké. Okay. En is daarna nog via mijn rug uh, naar beneden gegaan, via mijn zenuwbaan. En heeft de hoofd uh, van mijn navel een uh, volledige dwarslesie veroorzaakt. Doordat Zo. ik de uh, zenuwbaan kapot gemaakt is. Dan, dan heb je noodgedwongen een enorme verandering in je leven. Waar je niks tegen kunt doen? Nee, absoluut niet. Nee. Ik en... bedoel, ik. Uh, ik... Ik heb zeven maanden geslapen. Ik lag niet in coma of zo. Maar uh, na zeven maanden werd ik echt uh, goed wakker. Mm -hmm. En ik wou mijn bed uit. En uh, ik kon niet in. Ja, toen gingen ze onderzoeken. Dus uh, het was niet alleen die hersvliegontsteking. Maar die ontsteking was uh, in die tijd ook uh, in mijn rug uh, gedaan. En dat was te laat ontdekt. En daardoor, zo'n zo dwarslesie, dat ja. is... Dan kan je helemaal niks meer gebruiken? Nee, uh, vanaf mijn middel uh, is het het land beneden. Hoe geef je zoiets en... een plek? Hoe leer je daarmee om te gaan? Ja, dat, uh, dat, was, uh, die, dat was de vraag. Uh, maar goed, uh, je maakt op een gegeven moment een keuze tussen uh, leven of uh, een eind aan het maken. Ja, was is het zo, en... zo zwart-wit voor je gevoel? Nou, ik uh, de, de, de dacht dat de uh, revalidatie, als ik me vier maanden uh, of vijf maanden na vertelde dat ik een dwarslevenje had en wat dat voor me inhield. Mm -hmm. Toen ben ik die avond uh, naar het revalidatie, of in het zijn naar beneden gegaan, naar het Ja. Yeah. En daarop de keuze maken van, uh, ja, wat doe je? Erin duiken of uh, proberen wat van te maken? Zo. So. Maar je hebt besloten om er wat van te maken. Anders zouden we hier niet zitten te praten. Ja, maar het is... Um, het was gewoon een moeilijke keuze, maar uh, ik, ik was nog niet zo ver dat ik uh, echt radicaal die keuze maakte. Want ik dacht eraan van ja, lekker makkelijk om nou uh, een te maken. Ja. is voor jou aflopen. Maar degenen die achterblijven, ja, die, die blijven ermee zitten. Ja. En, nu? en uh, Vandaar dat ik dacht van, nou oké. Okay. Ik kan 20, 30 jaar uitproberen als het uh, lukt. En ik maak het van prima. Ja. Zo niet, kan ik altijd nog een eentje maken. Maar hoe, hoe gaat het voor je gevoel? Heb je, heb je weer een nieuwe manier gevonden? Oh, prima. Ja? Ik heb, uh, nou, het... Uh, Eigenlijk ben ik veranderd van een kastplantje in iemand die volledig uh, uh, zelfstandig geworden is en uh, helemaal voor zichzelf uh, uh, heeft gezorgd. En ik, dat doe ik nu al 30 jaar. En vanaf dat ik uit het reuilatiescentrum uh, ben gekomen, uh, heb ik altijd uh, zelfstandig gewoond. Ondanks dat uh, mijn moeder uh, toen in het begin daar ongelooflijk moeite mee had... Ja. Want zij heeft toen nog, uh, toen ik in het Riotatiecentrum was, gesproken met de, of, uh, met de Woningstichting. En, uh, nou, die was uh, akkoord gegaan om een beneden uh, uitbouw te maken, zodat ik daar eten kon wonen. Maar dat heb je niet gedaan. Nee. Ben je niet ongelooflijk maar, trots op uh, jezelf? Was, uh, wat zeg je? Ben je niet ongelooflijk trots op jezelf? Jazeker. Ja. Maar. Uh, ik had op dat moment gedacht bij mezelf, uh, toen ze me dat vertelden, van, uh, um, nee, maar dat doe ik niet. Ik heb dat niet gezegd. Maar op dat moment uh, maakte ik voor mezelf een keuze om uh, een andere weg te kiezen. Ja. En dat heeft ook meer te maken met, uh, eigenlijk ben ik, uh, ja, ik ben mijn ouders uh, eeuwig dankbaar voor hoe zij ons als kinderen uh, heeft opgevoed. Mm. Want we werden langzamerhand gewoon van jongs af aan... steeds meer losgelaten en gestimuleerd in uh, zelfstandig denken... en gewoon echt uh, van alles uh, te ondernemen, wat dan ook. En dat heeft je nu en wel daardoor, geholpen dan, denk ik? Uh, wat zeg je? Dat heeft je nu wel geholpen dan? Ja, dat heeft me ongelooflijk ja. geholpen. Ja. Want uh, ik weet niet of ik toen de tijd heel goed kon nadenken... Want ik zei al, uh, ik was toen een tijd een kastplantje en mijn denkvermogen was door die herstructuringsontsteking ook uh, aangetast. En ik had uh, de eerste jaren ongelooflijk veel last van uh, uh, coördinatie, geheugen, alles was uh, mis. Ja. Dus ik moest echt uh, alles van, uh, uh, opnieuw aanleren, zeg maar van baby stadia tot volwassenen. Heb ik al die volwassenen, uh, al die fases weer door moeten lopen. Ja, weet je. En dat, terwijl je wel de kennis hebt in je, in je hersenen van, dat heb ik al gedaan. Ja, verstandelijk gezien ben je dat. Maar je lichaam uh, wil ja. niet mee werken. Nee. Dus vandaar, uh, nou, en ik heb ook veel langer over mijn revalidatie gedaan dan normaal gesproken. Ten eerste ben ik naar een uh, verkeerde revidatiecentrum gegaan. Die, uh, uh, waar ik terecht ben gekomen op mijn verzoek omdat ik, uh, ik, ik woon in Apeldoorn en ik heb uh, een half jaar dus in, in Amsterdam gelegen. Mm -hmm. Daar was ik net op tijd gered in Apeldoorn toen ik uh, ziek op, uh, op straat viel. En in het ziekenhuis werd opgenomen was ik uh, in een week tijd alleen maar keihard achteruit gegaan. Totdat mm. mijn moeder gelukkig uh, de, uh, uh, ja, de afdeling... Uh, uh, de uh, arts uh, sprak die zij, of, uh, die zij goed kent, want zij werkte ook in het ziekenhuis. Okay. En uh, ze sleepte me gewoon aan mijn bed. En ze nou, heeft, uh, heeft me toen direct uh, doorverwezen naar Amsterdam. En dat heeft mijn leven toegereed. Kijk aan. Pff. En dat zwembad... Naast zwakker. Uh, Raymond, dat zwembad is, is ver weg, hè? neem ik aan nu. Als ik jou zo hoor. <laughs> <laughs> nou, dat speelt al lang niet meer. Nee. Nou, heel erg fijn. In 30 jaar tijd heb ik uh, tijd genoeg gehad, maar uh, misschien heb ik een kat of een leven van een kat. Zeven maar levens. In die 30 jaar. Zeven levens? Uh, Hoeveel heeft een kat alweer? Uh, Zeven. Zeven levens, hè? Zeven levens, maar uh, in die 30 jaar ben ik al een aantal keer aan de dood ontsnapt. Nou. Of uh, eigen keus, of uh, echt net uh, ja, uh, ontsnapt in het verkeer. Nou Raymond, ik hoop dat je het nog lang uh, allemaal kan navertellen. En dat je zo uh, positief blijft als je nu in ieder geval in de uitzending bent. Ja, nou, weet je, ik heb denk ik geloof ik meer uh, geleerd door, uh, door dat ik in land. En, uh, ik ben, uh, um, mijn voordeel was geweest dat ik gewoon echt uh, positief in het leven uh, ja. staan En dat is ook een, een, een erfmissie die ik van moeder heb uh, ja. gehad. Want zij was ook altijd ongelooflijk positief. En uh, gewoon proberen om blijmoedig door het leven te gaan. Ja. En het leven uh, simpel te houden. Nou, laten we hopen dat je een inspiratie bent voor meer mensen die zitten luisteren. Mag ik jou heel erg bedanken? Oké. Okay. En een yes. goed leven verder wensen. Dankjewel. Ja, bedankt. Ja. Raymond was dat. Ja, bijzonder verhaal. Ik had nog een mailtje binnengekregen over iemand die in zijn omgeving... ook iemand uh, heeft zien veranderen, van Otto. Die schrijft, in jullie uitzending gaat het om een persoon die ineens radicaal verandert. Mijn mening is dat dat eigenlijk vaak voorkomt, maar dan eerder geleidelijk aan. Een oud-collega van mij was al heel lang samen met haar vriend. Na ruim tien jaar besloten ze te trouwen. Ze wilde op een bepaald moment heel graag kinderen, maar dat lukte niet. Toen besloten ze IVF-behandelingen te doen. De eerste keren sloeg het niet aan. In de tussentijd, misschien wel onbewust... maakte die collega een flinke ontwikkeling door op werkgebied. Door de verschillende functies die ze bekleedde en de groei die ze doormaakte... veranderde ze ten opzichte van haar man. Ze stopte met de behandeling en merkte dat ze dusdanig veranderd was... dat het niet meer ging met haar man samen. Uiteindelijk zijn ze gescheiden omdat ze verliefd werd op een andere collega. Men is dus van mening dat het vaker voorkomt... dat iemand in korte tijd kan veranderen door veranderingen... Van functie of werk of in combinatie met een groeispeurt. Slaap lekker voor straks. Nou, dat kan ik ook alleen maar tegen, tegen u zeggen. Fijn dat u de moeite heeft genomen om te bellen. Het was allemaal naar aanleiding van het boek hè, waar we het eerste uur over hadden: Gevaarlijke vrouwen. Tien militante vrouwen in het vizier. Allemaal vrouwen die op één na, op Ulrike Mijnhof na, die vooral in hun puberteit eigenlijk de keuze hebben gemaakt om meer eh, voor in hun ogen het goede doel in te zetten. En de ene keer werden ze verdacht van terroristische activiteiten... de andere keer hebben ze ze ook daadwerkelijk gepleegd. Het is de moeite waard om het boek te lezen... vooral ook als we het over beeldvorming hebben... en wat het allemaal kan doen met de sfeer binnen de maatschappij. Maar die veranderingen leiden in ieder geval toe... dat ik heb gevraagd om te bellen... en te kijken of u heel erg een verandering in uw leven heeft meegemaakt... of dat u mensen uit uw omgeving heeft zien veranderen. Dank daarvoor. Zometeen hier op Radio 1 kunt u uitgebreid urenlang gaan luisteren naar WNL met Nog Steeds Wakker. En dan kijken we even wat uh, Casaluna morgen voor u in petto heeft. Ja, dat kan natuurlijk bijna niet anders dan dat we wel een klein beetje gelinkt blijven aan Sinterklaas. Uh, uh, volgens de Universiteit van Twente, die hebben onderzocht dat uh, draaiorgels die Sinterklaas liedjes spelen... uitermate populair zijn. Dus... Wat hebben wij gedacht? We hebben de vader of een, een zoon uitgenodigd van een draaiorgelbouwer. Mark, om uh, precies te zijn. Die, uh, zijn vader heeft een uh, draaiorgel gebouwd. En die gaat daarover in gesprek met Helco Span. Dus als u alle pakjes heeft uitgepakt. En uh, moe bent geworden van alle gedichten lezen. Dan uh, zou ik zeggen, zet dan om middernacht nog even de radio aan. Om te luisteren naar Casaluna. klein beetje geleerd dus aan Sinterklaas. Wat mij betreft een uh, hele prettige nacht. En veel plezier nog hier op Radio 1.